Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond door het inademen van rook. Bewoners van 27 appartementen moeten ergens anders de nacht doorbrengen omdat hun kamers onbewoonbaar zijn. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Hij begon in een van de kamers van het zorgcentrum. Turkije moet zo snel mogelijk de doodstraf herinvoeren. Dat heeft president Erdogan herhaald in Gaziantep. Daar kwamen acht dagen geleden vijftig mensen om... bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft... volgens de Turkse autoriteiten door IS. Erdogan zei vandaag dat hij de regering en het parlement heeft gevraagd... om de doodstraf weer in te voeren... en dat hij dat besluit snel zal bekrachtigen. Bij de strijd om de Libische stad Sirte heeft Islamitische staat zeker 34 Libische strijders gedood en 180 verwond. Dat meldt persbureau Reuters. De militie strijden samen met het Libische regeringsleger tegen IS. Strijders van de terreurgroep hebben zich nu verschanst in een klein deel van Sirte. Een Amerikaanse politievakbond is naar de rechter gestapt om een proef tegen te houden met bodycams. De gemeente Boston en de korpsleiding willen zo'n proef met cameraatjes die agenten tijdens het werk dragen en die hun handelen vastleggen. De bond zegt dat door die bodycams het werk onveiliger wordt. Voorstanders dringen aan op de cameraatjes sinds de geruchtmakende zaak in 2014 in Ferguson. Toen werd de tiener Michael Brown op straat doodgeschoten door een agent. In Noorwegen heeft een jachtopziener in een nationaal park zeker 320 dode rendieren gevonden, vlak bij elkaar. Ze bleken te zijn gedood door de bliksem. In het park leven zo'n 10.000 wilde rendieren. Het weer de komende uren neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Er valt een enkele bui. Temperatuur vannacht 16 graden. Ook morgenochtend plaatselijk een bui. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon. Het meest in het noorden. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-Shop.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 Ja, hier zijn net Bloemendaal erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Okay, uh, dat ja. was tot 2012. Dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen, dus uh, ik ja, in het winterjaar. Ja, fulltime of uh, hier alleen bij. Alleen je hier. Oké. Okay, en ja. op een school in Amsterdam dan nog. Ja, o oh ja, je wordt ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi dat je echt nu helemaal uh, voor Sandvorter kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft en geef je daar. Uh,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 uh, van ouds is het eigenlijk ook een jodenbuurt natuurlijk, een joodse buurt. Um, er wonen nog steeds veel joodse mensen. Als je naar de Albert Heijn bij ons bij school loopt... dan kom je door een straat waar allemaal mijn soezas uh, hangen... Hè? Die, ja, aan de zijkant van de deur met zo'n wetsrolletje erin. Dus uh, het jodendom is ook ietsje meer boven de grond uh, weer wat dat betreft gekomen. En er zitten in elke klas waar ik lesgeef uh, wel 1, 2, 3, soms 4 joodse kinderen...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 ja, er kwam ook nog wat familieverhalen kwamen naar boven. Dat mijn grootouders, ja die woonden in een straat in de Zijde, wat dus echt een Joodse buurt was. En nou, na lang gedoe bleek uiteindelijk dat zij dus ook in een woning kwamen. Ze konden nooit, ze hadden zeven jaar verkering, ze konden niet ja. trouwen, maar toen de, de Joodse bevolking werd weggevoerd.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 Maar het is natuurlijk tegelijkertijd markant dat je gewoon als, als jongen van nu, ik ben 48, ergens in je voorland zo direct ook met die.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 En hoe kwam je daarachter? Ging je dat onderzoeken of vertelde iemand jou dat van Zandvoort? Dat wist je dus niet toen je predikant werd hier, want dat dacht ik misschien. Nee, ik denk dat als ik het goed heb, was dat met een kranslegging. Er was een jaar dat er op een of andere manier niet de, zeg maar de krans bij het Joodse monument in Zandvoort en bij het grote monument... Op de rotonde ja. daar, uh, die werden niet op dezelfde dag gelegd, maar op een andere dag. Dat had ook met Sabbat te maken. Ja. En uh, onze kerkenraad, of de Sandsvoortse kerkenraad, uh, had de gewoonte om ook altijd een krans uh, bij ja. die Joodse herdenking te leggen. En toen was ik, ik denk dat ik consulent was. Ik nou, dat is wel interessant, uh, ja. op zijn minst. Hè. Zo begin je natuurlijk ja. een beetje als buitenstaande. En werd dan gelijk gezegd: nou dan moet jij die krans vasthouden of neerleggen. weet je. Dus dan ben je ook al gelijk uh, actant, zal ik maar zeggen. In wat ja, in ja. dan eigenlijk? Uh, het is daar buiten. Wat indrukwekkend is, dat dat verkeer dan uh, stil. He. Je kan wordt niet zonder verkeer voorstellen, in feite. Mm -hmm. Die boulevard is natuurlijk het allerdrukste stukje, maar zelfs grote touringcars. En,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 dat soort verhalen die sluimerend antisemitisch zijn. Maar tegelijkertijd was het ook de realiteit van wat er gebeurde. Ja. Dat je dan eerst heel beschroomd bent. Omdat, en op een gegeven moment denk je, het is er ook een gekke tegenstelling in ons Zandvoort. Dat, of in ons Zandvoort, dat er aan de ene kant ja, oranje gezind. En ook de overheid eigenlijk die lange tijd helemaal niet NSB was. Dus ook de gemeenteraad...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 dus nu over uw boek uh, Jood Zandvoort voor de luisteraars. Uh, meneer uh, van der Linden, Teunaert van der Linden heeft een boek geschreven over Jood Zandvoort, een pioniersgeschiedenis en uh,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 Uh, die hadden ze dus gekocht en die was in 1940 voor de helft overgegaan in andere handen. Dat wil zeggen dus allerlei mensen die daar een huisje wilden of een, een pension bouwden of, uh, ja. Nou anyway, dus de helft van die grond, oorspronkelijke grondaankopen, die was er nog en die aandeelhouders, hè, dat was met aandeelhouders gefinancierd. Ze hadden in 1898 hadden ze duizend aandelen uh, uitgegeven van duizend ja. gulden. Um, en uh, er worden allemaal genummerd natuurlijk, zoals de aandelen zijn. En dus ze konden vrij duidelijk uh, ook of dit, dit, dit boek volgt ook een beetje het spoor van die aandeelhouders. Zeg maar. Dat begint met twee families en dan, ja, het blijft eigenlijk twee families. Het zijn allemaal steeds de zonen, de kleinzonen, Een paar neven dan. En maar die, die twee families hebben eigenlijk tot, tot het eind, is dus eigenlijk 70 jaar lang. Met al die verwikkelingen uh, in binnen- en buitenland die daar dan in. Uh, dus op een gegeven moment gaat het boek een beetje naar Amerika, omdat daar al die kleinzonen van Elsbacher zitten. Maar die zijn allemaal aandeelhouders van die grond in Zandvoort. En sommigen zijn na de oorlog behoorlijk berooid, of zeg maar helemaal berooid. Die hebben net het veege lijf weten te redden en die kunnen best een paar centjes gebruiken. Maar ja, de Nederlandse regering staat eigenlijk niet toe dat de valuta de grens overgaan in de wederopbouw uh, situatie. Dus dat was een hele heel uitzoekerij. Dat heeft nog zes jaar geduurd. Oh, van ja. wat is überhaupt nog Joods in Zandvoort. Ja, ja. En uh, uiteindelijk heeft dan de gemeente Zandvoort... dan nog zeg maar voor vier ton ongeveer... Uh, dat uh, grondgebied dan uh, overgenomen. Hm.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 iets onderwijs te, te geven zouden we een synagoge kunnen realiseren nou, dat is natuurlijk ontzettend boeiend en ik, ik vraag wel eens op, op, op een lezing van nou zal ik het hebben over Joodse Zandvoort of zal ik het hebben over Zandvoortse Joden mm -hmm. en dan begrijpen ze wel dat het een retorische vraag is en dat ik natuurlijk eigenlijk wil dat mensen zeggen: kijk dat zijn gewoon zandvoort. want ze mm -hmm. wonen hier, sommigen zijn hier geboren ze trouwen hier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 strength, the strength of my life. There is one thing I ask, one thing You my feet upon a rock. Oh, Lord, you keep me safe, safe in your shelter. Lord, you set my feet upon a rock. There is one.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 Covers the earth, see darkness over the nations. But the Lord will arise and his glory unmistakable to break into the darkness and shine for eternity. The light that's shining out from that glorious holy city, kings and nations will be drawn into your life and the brightness of your rising. What an awesome sight! Lift your eyes and see the peoples coming from afar. of the Lord has risen upon you.